God heeft geen spijt. Dat is de titel van deze aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie. Ja, van Barneveld, heel hartelijk welkom. God heeft geen spijt. Nee, hij heeft er geen spijt van, van zijn uitgaven, zijn genadegaven, zijn roeping. Dat lezen we in Romeinen 11 vers 7, vers 29. De genadegaven en de roeping van God zijn onderhoudelijk. want staat er nog voor. En dat staat natuurlijk op zijn hele betoog dat hij daar in Romein 11 houdt ja. over de, de zogenaamde verharding van Israël. Mm -hmm. En God heeft Israël nu eenmaal uitgekozen en daar blijft hij bij. Ja. Want God, dat wordt de hele Bijbel benadrukt, dat is een onveranderlijke God. Ja. Hij is de eeuwige God en hij blijft bij zijn plannen en hij blijft bij zijn roeping. Hij... Eenmaal godsknecht, blijf je godsknecht. Ja, maar als ik de Psalmen lees, dan lees ik toch af en toe ook eens dat, uh, dat God zegt van jongens, was ik hier maar nooit aan begonnen. Lees ik de profeten, lees ik precies hetzelfde. Ja. Hebben we het de vorige uh, serie over gehad, over Hosea en Joël. Ja. En God zei uh, dat lo ami, ja. dat niet mijn volk, ja, precies. dat is meteen dat God en toch zijn jullie mijn volk. Ja. En toch, begrijp je is altijd en toch. De, dus de ene kant laat hij zien van jongens, ah, wat zijn jullie toch mee bezig en, en was ik hier maar nooit aan begonnen. Aan de andere kant gedenkt hij toch altijd wel weer zijn eigen beloftes die hij Tot, gegeven heeft. Anders zou God zijn eigen wezen geweld aandoen. Ja, precies. Dat is zo, zo duidelijk, uh, de heer Jezus zegt, zijn woord verandert niet. Ja. Heel uw woord is de waarheid. De heer Jezus zegt, uw woord is de waarheid in Johannes 17. Maar in de psalm 119 staat het nog sterker. Heel uw woord is de waarheid van een genus is tot en met openbaring. En dat verandert niet. En, en hij zegt ook zo prachtig in Malachi 3, vers 6. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Ja. En gij, tegen Israël, zijt niet verteerd. In het Engels staat er, gij zijt niet vernietigd. En dat zien we nu ook. God is niet veranderd, al zijn is Israël... Bijna 2000 jaar in ballingschap geweest. God is niet veranderd. Israël is niet verteerd. Want Israël is nog springlevend. Ja. En wat, wat kunnen wij daarvan leren? Moeten wij wat meer op God gaan lijken als het gaat om de benadering van Israël? Daar kunnen we van leren. Ja. Want wat voor Israël geldt, geldt ook voor ons. Mm -hmm. De genade gaven die God je gegeven heeft. Er zijn natuurlijke gaven en er zijn geestelijke gaven zoals... Ja. Paulus in de Corinthebrief beschrijft. Aha, en, en, en de roeping van God. Je bent geroepen om het, het evangelie te brengen door de televisie. Doe mm -hmm. het dan goed. Ik zeg niet dat je het niet goed doet, maar doe het goed. Mm -hmm. Want dat zijn, is de roeping van God. Ja, ja ik, ik ben, ben altijd een beetje schoolmeester. Dat een ja, dat mag Jan. Dat is een soort <laughs> ziekte in onze familie. Ja. Daar kun je ook niks aan doen. Hm? Zijn woord verandert niet. Zijn belofte verandert niet. En zijn karakter verandert niet. Laten we eens even kijken. In Exodus 34, heel, heel kort eventjes die tekst, die is zo ontzettend belangrijk. Mozes, die wilde God zien en na al dit wat hij meegemaakt had, ging er in Mozes enorm verlangen om de Heer persoonlijk te zien. Ja. Doe mij uw heerlijkheid zien, zegt mm -hmm. Mozes. Nou, dat was een moeilijke zaak, want de Heer die zegt, als ik mijn heerlijkheid over u openbaar, dan zou je niet in leven kunnen blijven. Ja. Maar dan zegt hij, openbaart hij zich toch op een of andere manier aan, uh, aan Mozes. En dan de, in vers 6, 34 vers 6, de Heer ging aan hem voorbij. Uh, eerst was er uh, op een gegeven moment een aardbeving en een storm en nog meer. En dan ging de Heer aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, met vier hoofdletters, of vijf hoofdletters als je een andere vertaling hebt, mm Heer, -hmm. God, en dan komt het. Barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dat is God. Ja. Barmhartig en genadig. En, en, en dat hou je vast. En God is een genadige God, een go goede God. En iedere dag proclameren we dat weer over de dag. Heer, u bent goed en uw goede tierenheid is tot een eeuwigheid en uw trouw is tot een vergeslacht in de ja. psalm. Ja. En dan zeg ik er ook bij, ook onze geslacht, Heer. Amen. En, en, en dat geldt ook voor Israël. Heerlijk, hij zegt in, in Numerie staat dat ook God is de God van Israël. En in, in Jacobus 1 vers 17, de Heere God, bij wie geen verandering is of geen zweem van omkeer. Mm -hmm. De hele Bijbel is er vol van. Dan nou gaan we een paar van die genadegaven even na. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Niet Welke genadegaving en welke roeping? Ten eerste. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Dat lezen we dan meteen in Romeinen 3. Ja, dat is dan de Bijbeluitleg, het evangelie uitleg van Paulus, voor ons gelovigen uit de heidenen. Want ja. hij is tenslotte de leraar van de heidenen. Zeker. En daar moeten we goed aandacht aan geven. Nou, hij had eerst uitgelegd in Romeinen 1 en 2 de schuld van de heidenen. En dat ook de Joden zondaren zijn. En dat de wetten kan helpen. En toen wilde die ineens verder gaan op Israël, in Romeinen 3. Hij zegt, wat is dan het voorrecht van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Mm -hmm. dus van de vervangingsleer zeggen ze dan, amen, Paulus, niks meer. <laughs> ja, ja. En, en wat is het nut, wat, wat denken dan de meeste kerken ervan, vooral de liberalen, maar ook veel mag ik zeggen, van de jonge, vurige, evangelische kerken, wat is het voorrecht van de Jood? Oh, Jood daar hebben we niks meer, we hebben nu Jezus. Mm -hmm. Al die Jood dan. trouwens. Hè? En de, de besnijdenis, ah, die is toch afgedaan, dat is de versnijdenis. Ja. En Paulus is echt, velelei. Oh. Nog een heleboel nut heeft het. Hm? Uh, en in elk opzicht. In de eerste plaats, dit, hun zijn de woorden van God. De, de, de, de, de woorden woorden van, van God het, uh, ja. Paulus. Hij leefde nadat hij Jezus naar de hemel gegaan was, de Heilige Geest was uitgestort. Overal in de wereld vond het evangelie ingang, vele heidenen kwamen tot geloof En nog steeds, hun zijn de woorden toegezegd, zegt hij in de tegenwoordige tijd. Mm -hmm. Als hij de vervangingsleer had aangehangen, had hij gezegd, hun waren de woorden gods toevertrouwd en nou zijn ze aan ons toevertrouwd. Ja. En dan zou hij zeggen, een hele stroming, zijn er tegenwoordig. Schrijf het Oude Testament maar voorbij, want de God van het Oude Testament is een wrede-harde God, waar veel bloedvergieten plaatsvindt. En het Nieuwe Testament is de liefde van God die ons in de Heer Jezus openbaart. Oh man, het klinkt zo ongelooflijk vroom. Ja, het, ah, zo... het klinkt ook mooi. Het klinkt mooi, het klinkt vroom en het is onbijbels. En als het onbijbels is, is het van de duivel. Mm -hmm. Altijd veranderde duivel, kleine in de waarheid. Gods is al met Eva mee begonnen. Mm -hmm. en, en, en, en ook het tienstammenrijk. Ik denk dat het allemaal goddeloos was, maar het was een godsdienst. Baal of twee kalveren. En de God van Israël, Achap, had toch heel wat te maken met de God van Israël. Ja. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En dat lezen we ook in Psalm 147. En dat is uh, ook een hele boeiende psalm over die woorden gods, psalm 147, dat is eh, het laatste stukje, vers 19, hij heeft aan Jacob zijn woorden bekendgemaakt en Israël zijn inzettingen en verordeningen. Ja. Aan wie? Dat heeft hij aan geen enkel ander volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Nou, we hebben ze ook overboord gegooid. Ja. Zie je wat er gebeurt als dat. Hm? Dat is het eerste. En dat zien we dus ook. Dat, het, laat ik zeggen, de orthodoxie is zeer serieus met het woord bezig. En als je ziet ook alleen al hoe de Torah-rollen geschreven worden. Ja, dat, als er maar één, laat ik zeggen, haakje aan een letter mis is, dan moet je hele bladzij over ge geschreven worden. Want ja. is het woord gods. En. Een keer kwam ik ergens ook in een soort synagoge en daar legde ik per ik die Bijbel op de grond. Nou, ik kreeg vreselijk op mijn kop. Ah oh, ja? Ja. Het woord Gods dat leg je toch niet op de grond neer? Ja. En dan leg je het daarnaastje naast je op de stoel of op een tafeltje. Ja. Moet je schamen, dat zijn de woorden van de eeuwige. Dat is ook zo, is het woord van God. En als de Torah er gedragen wordt, dan wordt hij gekust. Ja. Hoe heerlijk is uw woord, Heer. Hmm. En, en, en dat, dat leer je van Israël. En dat, dat kennen we niet. Joodse jongetjes, orthodoxe jongetjes, kennen hele delen van de schrift uit hun hoofd. Dit ja. eerder ze. Ja, ik ben nu aan het proberen om nog, wat, wat er overgebleven is, om dat nog goed in mijn hoofd te, te, te, te griffen. Ja, precies. Want in het woord, zegt de Bijbel, zegt de Johannes 1, in het woord was leven. Ja. Er zit leven in dat woord, er zit kracht in dat woord. En, en wat zijn de woorden gods. Ja. En het geldt, ook over Israël. Al die beloften van Israël, die zal God waarmaken. En zijn roeping, als knecht des Heer zal die waarmaken. Komen we er dan hier in Nederland niet vaak een beetje bekijd van af? Daar komen we, nee, wij, wij laten ons, het ligt klaar dat woord, maar wij halen niet, dat is een van de zonden van, van ons en van de kerk ook, mm -hmm. wij halen niet de genade gaven die God in dat woord gelegd heeft, die halen er niet uit en die maken we ons niet eigen. Ja te weinig. Waardoor we maar een beetje blijven rondzwallen. We blijven wat rondzwabberen en roepen af en toe aan de Heer als het een beetje moeilijk wordt. Ja. Nee? En als we door onze geliefde regering een belastingaangifte-formulier krijgen. Ja. En, en, en, en als de boze aan onze gezondheid begint te tornen. Ja, precies. Nee? Ja. We moeten nee? dus gegrondvest zijn in het woord. In het woord. En, en vertrouwen en voor... op God dat Hij het beste wil. En weet. alleen dan... Als dat is, dan kunnen we ook onze taak vervullen. Ja. Dan, dan, dan moet ik ook leren om altijd met dat woord te leven mm. en met dat woord te spreken en dat woord uit te spreken. Ja. Nou, en Kijk, de Joodse jongetjes hebben het ook nodig, want in een duizendjarig rijk zal Israël de wereld uh, regeren. Ja. Maar wij kennen dat woord veel te ja. weinig. Je kunt je natuurlijk wel afvragen in hoeverre dat woord, wat ze allemaal kennen, ook toegepast wordt in de praktijk van hun leven. Dat is onze zaak niet. Nog niet. Zeg je? Nog niet. Dat is onze zaak niet. Echt niet. God komt zelf al tot zijn doel. God zal, ik zal nog steeds moeten straffen. Houd nog je zeur dicht, zeg ik zo. Dat is jouw zaak niet. Ja, dat klopt. Ja. Dat, wat, wat kregen die vrienden van, van, van Job niet op hun kop? Mm -hmm. Niet dat, uh, tjonge, jonge, jonge. Ja. Op het eind moest Job nog voor ze bidden. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat uh, daar waarvan ons, uh, zeg maar, ons deel daarvan is dat als wij het woord lezen, moeten we het ook in de praktijk brengen. Ja, natuurlijk. Uh, dat geldt dus ook net zo goed voor de Joodse jongetjes. Tuurlijk, Natuurlijk. Tuurlijk. Uh, dat het niet alleen maar kennis is, wat ja. we hebben, maar dat we het ook, zeg maar, toe kunnen passen. Maar daar en... hebben ze Yom Kippur voor. Ja. ja. De Grote Verzoendag hebben ze daarvoor. Ja. Dat is een machtige instelling, Mo moeten wij ook maar eens doen. Elke, elk jaar een Grote zondag. Ja, elk jaar, soms elke week, <laughs> als er weer eens iets misgegaan is. Ja, precies. Het tweede is, anders komen we niet aan, aan, Aha, aan de roeping toe, het tweede is, heel belangrijk, de genadegaven. dat is de landbelofte. Ja, daar is natuurlijk heel veel discussie over. Helemaal geen discussie. Als je de Bijbel kent, dan discussieer je helemaal niet erover. Verdraait nog om toe waarom. <laughs> Kijk dan maar eens naar Genesis 17. Goed, gaan we kijken. Even heel kort. Ja. Genesis 17 spreekt God tegen Abraham. En dan zegt hij in vers 4, zegt de Heer, God sprak tot hem... We zullen er een andere keer nog over hebben. Mm -hmm. De Heere spreekt. De, dat is het woord, de Heere spreekt. En ja. hij, omdat we zulke slechte oortjes hebben, zo slecht luisteren, heeft hij het op schrift laten stellen. Mm -hmm. Nu, wat, uh, de God sprak tot hem, tot Abraham, en, en Abraham die, die, die, die, die lag geknield, want Abraham die uh, wierp zich op ten aangezicht, ja. de boven. En dan pas, als we de nederige houding voor God hebben, dan gaat God spreken. Mm -hmm. nee? Maar goed, en wat mij aangaat, mijn verbond is met u. Dus de verbondssluiting gaat van God uit. Tja. Niet van Abraham of niet zullen wij een verbond sluiten, nee. God legt dat verbond aan Abraham op, geeft dat verbond aan Abraham. Mm -hmm. Dan hebben dan allemaal geen kansen te zeggen, ik hoef niet uh, uit te lopen op vele volkeren ik hoef niet te. Nee, hij hoeft alleen maar te aanvaarden. En dan staat er hier, vers 7, Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten. Er staat niet in uw nageslacht in enkelvoud. Ja, Paulus die hamert erop dat het er in enkelvoud staat. Mm -hmm. Ja, en dan zie je, het gaat allemaal naar Jezus. Ja. En dan komen we in de ja, precies. Maar ze laten dus drie woorden weg hier, in het Hebreeuws is het waarschijnlijk één woord, in hun geslachten staat erbij. Mm -hmm. hm? Dus in uw nageslacht, in Yeshua, in de Messias, en in uh, uh, hun geslachten, in het Israël van u. Ja. En, en ook nog eens zegt de Heer erbij: tot een eeuwig verbond. Precies. Het geldt van, tot op de dag van mm -hmm. vandaag, tot op uh, de, de wederkomst. En het eerste om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Joden zijn altijd vervolgd, joden hebben altijd gehad. Maar als ze tot God roepen, roepen hebben zij de mazzel dat ze tot een goede God roepen. Precies. Ja. ja. En, en de heidenen hebben alleen hun eigen goden, die niet kunnen spreken en niet uh, alleen ja, maar uh, wanorde. Hand en handgemaakt. Uh, ja, en handgemaakt. Maar ook hun eigen afgoden, zoals de mammon, en ja. zoals mm -hmm. de afgod, de andere afgoden. Ja, en, en ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het hele land Kanaan, tot een auto's durende bezetting zijn gegeven. Dus het gaat het hele land Kanaan. Ook die gebieden waar de Hamas nu zit en waar de Palestijnse autoriteit... Uh, niks doet aan... Uh, de hele dag bezig is om, om, om narigheid tegen Israël te verzinnen. Mm -hmm. En door ons notabene gefinancierd wordt. Dat is ook een vloek als een vloek op ons land. Al die gaven aan, aan die Palestijnen. Niet, dus het is niks arme als Palestijnen... Israël laat al zien dat als ze trouw zijn, die Palestijnen, als ze, mag ik zeggen, zich met Israël vereen, uh, verzoenen, Versenig, ja. en, en met Israël meewerken, dat ze dan dat een goede baan krijgen. Dat ze ook goed zullen hebben. Dat nou, ja, zijn heel een voorbeeld van. Westbank. En dan gaat, wat zegt de Europese Unie, dat, dat, dat is verschrikkelijke volk daar in Brussel, boycotten. Ja, Af, afgelopen met de steun. Waarmee ze dus ook tegelijk al die Arabieren terug. En waarmee ze de Arabieren... Dat interesseert ze toch geen Barst? Ze roepen wel een... hart. Nou, Het komt hun uh, een straatje te pas, ja. Een, een Palestijnse staat moet er komen. Ja. Het is zo goddeloos wat daar gaande is ja. vanuit Brussel. En waar Nederland van harte mee, mee doet. Het is angst. Het hele land Kanaan staat er. En er staat ook nog een gegeven moment bij. Tot een al... Auto's durende bezitting. Ja. Dus ook toen zij in ballingschap waren, Israël, was het nog voor Israël. Mm -hmm. Is het nauwelijks van enig ander volk geweest? Engeland heeft er mandaat over gevoerd. Uh, Turkije. De, de Turken, die hebben met het Ottomaanse Rijk, hebben mm -hmm. daar een poosje. Huisgouwen, uh, uh, zeg je? Alle bomen gekapt. Alle bomen gekapt en ja. een rotzootje van gemaakt. Ja. Hmm. Maar het is een auto's bezitting. Net als. Uh, laat ik zeggen, bejaarden die zo verstandig zijn in de wintermaanden. Gaan dan uh, in uh, Andalusië of uh, ergens in Spanje. Mallorca. Ja, ergens. Oh, je was ook verplanten oh. gehad. <laughs> nee. <laughs> ja, maar hun huis, in, in, in Alkmaar of uh, Jeruzalem, in Leland, dat ja. blijft hun huis te zijn, zaten staat er wel leeg. Ja, precies. En zo is het een auto's bezitting. Mm. En God zegt heel duidelijk, het is mijn land. Ja. In Joël zegt hij het, in andere provincie. in de Psalmen, mijn land zegt hij dat. Mm. En er zit de wereld aan. En, en mijn volk, zit, zit, zit, de wereld zit er aan te tobben. En het is zo gevaarlijk. En, en, en kijk, ik. Nee, nee, dat ga ik niet zeggen. Um, nou, dat is dus de, de landbelofte. En Ephraim zal terugkomen. En, en Judea en Samaria zal dus verlost worden, helaas. Ik vrees dat daar nog oorlogen over moeten komen. Ik vind dat heel verdrietig. Ja, dat zal niet met uh, zonnevoet of uh, stoot gebeuren. Ja. ja, dat zal sowieso gebeuren. Ja. En uh, dat is met Jozua ook zo gebeurd. Ja. Ja. En, maar dat is het tweede, de landbelofte. En dan gaan we nog eventjes kijken wat er nog meer voor is, want er, u weet, de Korinthebrief 9 tot en met 11, en een groot deel van Romeinen 15, gaan allemaal over Israël. Mm -hmm. ja, dus, ze hebben over een Israëlzondag, een flauwekul, een kwart van het onderwijs, of misschien wel meer, uh, van Paulus gaat over Israël. De Epische, daar zullen we de tiende uitzending nog even over hebben. Ja. Um, dus als het dan kwart is, dan zou dus zeker, zeker dertien is al zondag moeten zijn in die jaren. Ja, precies. Natuurlijk. Ja, ja, dat dat wat... is er niet, er is ja. geen onderwijs. Meer. Nou, Romeinen 9, vers 4 en 5. Vers 4 en 5. Hij, zegt, hij spreekt hier tegen mijn broeders, het einde van vers 3. Ja. Mijn verwanten naar het vlees. Precies. Dus wat dan door veel kerken en veel gelovigen, die ongelovige Joden verachtelijk wordt genoemd, mm -hmm. zegt Paulus: Mijn broeders. Mijn broeders. Hij zegt er nog duidelijk bij: mijn ja. verwant naar het vlees. Ja. Ik denk wel dat Paulus een voorgevoel had dat wij het zouden lezen. Aha. En wat is er dan voor hen, uh, voor hun, zij zijn Israëlieten. En vroeger wij zijn het geestelijke Israël. Mm -hmm. Jongens, jong, hoe jong, kan men zo onbijbel zijn? Wij zijn Israëlieten. Zij zijn Israëlieten. Voor hun is de aanneming tot zoon ook dat nog. Ja, precies. Ja. Voor hun is de heerlijkheid die komt. En de verbonden. Ik zeg er dan altijd bij: het oude verbond en ook het nieuwe verbond. Dat zal ook voor hen zijn. Ja, dat zal ja. ook voor hen ja, zijn. Zeker. Ja. De wetgeving. Ja, de, oh, die wet is er dus nog. Noem, we zijn mm -hmm. toch vrijgemaakt van de wet? Nou, dat is een ander onderwerp. Ja, precies. <laughs> en Kunnen we er heel lang over praten. Ja. De eredienst. En de belofte. Kunnen we daar niet wat van leren? Mm -hmm. Van Pesach. Ja, uh, prachtig. Van ja. de zijdermaaltijd, van ja. het Lofuttefeest. Mm -hmm. uh, van al die feesten. En, en de belofte uh, van hun zijn de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Messias, die boven alles is bij God te prijzen tot in eeuwigheid. Allemaal voor hen. Alles is nog van Israël, behalve één ding. En daar gaat heel Romeinen 11 eh, over. Mm -hmm. Paulus probeert aan te tonen wat, waarom Israël nog steeds de identiteit van de Messias nog niet onderkent en erkent. De, dat is een verborgen geheimenis. Ja. Waarover God Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven. Ja. Ja, en, dat en, blijft ook een onbegrijpelijk verhaal. Zeg je? Dat is ook een verborgen geheimnis. Dat blijft een onbegrijpelijk ja, verhaal. Paulus die zegt hier, <coughs> in, in, ook in, in, in Romeinen 9, ja. dan zegt hij daarvan, even zien, Romeinen 11, vers 28. Oh, ik had de verkeerde kant op gebladerd. Romeinen 11, vers 28: Zij zijn. ...naar het evangelie vijanden om wil. Mm -hmm. Hoor je het? Vijanden. Opdat Jan van Banneveld tot geloof in de Heer Jezus mocht komen... ...en de vreugde van de liefde van de Heer Jezus mag ervaren. Ja. En, en alle kijkers er allemaal... Dat is het geheimenis van de verharding van de Joden. En dat zegt hij ook. Maar na de verkiezing, en daar hebben we het over... Zijn, zijn uitverkoren zijn van Israël, zijn zij geliefden om de Vader wil. Ja. En dan zegt hij, want de genade gave en de roeping van God zijn onverhoudelijk. Mm -hmm. Dat is het. En hij zegt hier, zegt hij, al eerder zegt hij dat ook hoor, vers 11, Romeinen 11 vers 11, door hun val, dat is een stuk val geweest, dat ze de heer Jezus niet mm -hmm. herkenden, is het heil tot de heidenen gekomen. Ja. En dat werkt hij dan verder uit in dat stukje van Mijn Helfen. En dan zegt hij het nog krachtiger, zegt hij hier, de genade, de, de, de, ze zijn vijanden om uwentwil. Dan maakt hij van, de, hun val maakt hij van, uh, van, uh, uh, uh, ze zijn vijanden om uwentwil. Ja. Dat is, dat ja, dat blijft, een, dat blijft een mysterie ook eigenlijk. Hè? We hebben daar nu geen tijd voor om, uh, nee, om maar daar uitgebreid over te gaan. laat ik, ik er één woord nog over zeggen. Dat ja. is een deel van de Knecht van de Heren. Ja. Knecht van de Heer Jezus moest vreselijk lijden om jou en mij te redden. Ja. En, en Israël moet ook lijden als Knecht des Heeren. Ja. En ook Christenen en alle profeten. Er is dus geen profeet die geen ellende meegemaakt heeft. Precies. Ja, Zelfs Jezaja schijnt binnen doorgezaagd te zijn. Ja. Jeremia had nou helemaal yes. geen leuk leven. Ze zijn vijanden ter wille van het Evangelie. We hebben We nog een paar gaan. minuten, Jan. Wat is roeping oh, Welke roeping aflevering? hebben ze dan um, als priesters? Hè, gij zult mij een volk van koningen en priesters zijn. Dat is de roeping die Israël heeft? Ja. En Israël is de, twee, de, de eerste knecht van de Heer, is altijd in Jezus. Ja. En Israël is de tweede knecht. en Ze zijn Gods getuigen. Ik had er een paar teksten over uitgezocht, maar. Ze zijn. Het woord van God moeten ze bewaren. Nou, dat doen dat ze. Dat hebben, hebben ze overgeleverd ja. en prima overgeleverd. Ja. De Joodse kinderen kunnen gewoon de ouderwetse Bijbel. en nacht kunnen ze lezen en begrijpen. Ja. De taak is de Messias voortbrengen. Ja. Prachtig. En. Zowel de eerste messias als de tweede. En, en de tweede keer ook, want er staat geschreven: de verlosser zal uit Sion komen. Ja. Romeinen, Romeinen zegt Paulus staat ook. Uh, ja, is hier in, in hetzelfde stukje, staat het hier: Romein 11, uh, uh, vers 26. De verlosser zal uit Sion komen. Ja. Ja. En, in Romeinen. En anders had hij wel gezegd: van de verlosser is uit Zion gekomen. Ja, en. Uh, in Isaiah 59 er staat, als verlosser zal hij voor Sion komen. Ja. Dus altijd is het weer eerst de Jood, zullen we het nog een keer over hebben, en dan de Griek. Eerst zal Israël verlost worden ja. en dan de Griek. God moet eerst voor zijn doel komen en, met Israël en dan kan hij ook tot zijn ja. doel komen met uh, de wereld. En dat gaat ook voor ons. Mm -hmm. Want er staat in Romeinen 8 vers 19, dat wil we nog één keer kijken het rijkhalzend verlangen wacht de hele schepping op die verlossing. Ja, precies. Zelfs ja. de dierenwereld, alles wacht op ja. die verlossing. Op het, en, en waar wacht hij op in Romeinen 8, vers 19? Op het openbaar worden van de zonen gods. Ja. Dat is, dat zijn de kindergods. Ja. En, en op het openbaar worden van de zonen gods, dat is, lezen we in wat betekent dat? De openbaar worden van de zonen gods. Um, uh, vers 23, Romeinen 8: Wij die de geest van God als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Verwachten, hoop, hey, hoop. Ho. De verlossing van ons lichaam. Nou, dat dat zullen jonge mensen niet zo leuk vinden. Nee. Maar ik begin het steeds leuker te vinden. <laughs> want mijn hele lichaam hangt van hulpstukken aan elkaar, zo wat. Ja. Nou, maar ja. begrijp je, ook, ook wij spelen daar een rol in. Als wij groeien naar het zoonschap Gods. En als dat over ons komt, is het tevens, wordt het de verlossing van ons lichaam. Bij de, de opstanding uit de doden. En Johannes zegt dat ook in zijn uh, brieven. Dat de, de heerlijkheid van God over ons openbaar wordt. Nee. Want we zullen hem gelijk zijn. We en daar groeien we naartoe. En, en daar hangt ook samen met onze juiste visie op Israël. Want dan voldoen we aan de taak die God ons gegeven heeft. En samen met Israël werken we aan de verlossing van de wereld. Prachtig, Jan. Dank je wel voor deze aflevering. Volgende keer gaan we het hebben over... Dan moet ik even op mijn lijstje kijken. Want ik, heb, oh, ik heb hier een lijstje. Eens gekozen, blijft gekozen. Oh, het gaat over de verkiezing van Israël. dus het is, uh, We gaan gewoon verder met, met, dit, met onderwerp eigenlijk, dit onderwerp. Ja. Nou, Dank je wel en graag tot die volgende aflevering dan. Ja, de openbare wording van Gods zonen en de verlossing die komt. Geweldig om te horen dat Gods plan gemaakt is, dat Hij zijn belofte nakomt, dat Hij zich niet vergist. En dat God geen spijt heeft dat Hij Israël had uitverkoren. Blijf kijken naar deze serie Eindtijden Profecie. En Mocht u het een keer missen, u kunt altijd teruggrijpen op Uitzending Gemist. Hartelijk dank voor het kijken nu en graag tot de volgende aflevering. Dat anti joodse gedoe is zo ingebed in het leven van de christenen dat het moeilijk is om daar van los te komen. Zelfs een, een groot man als Maarten Luther hè, bleek achteraf een ongelooflijk antisemiet geweest te zijn, Dat oh. hij allemaal over de Joden uitgekraamd heeft, hè, over de Joden en hun leugens. Mm -hmm. Is tegenwoordig zou hij dus waarschijnlijk in de gevangenis terechtkomen als hij zoiets zou zeggen.